Het is door Almegens met het NOS-journaal. Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. De Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is daarmee akkoord gegaan. De oppositie is fel tegen het aanschaffen van een tweede testvliegtuig. Zeker nu er bij Defensie 1 miljard euro moet worden bezuinigd. Ook zijn de oppositiepartijen bang dat Nederland dan definitief aan het JSF-project vastzit. Maar volgens de ministers Hille en Verhagen hakt een volgend kabinet pas definitief de knoop door. Britse oliebedrijf BP heeft de eigenaar Transocean van het vorig jaar ontplofte boorplatform Deepwater Horizon aangeklaagd. Volgens BP werkte geen enkel veiligheidssysteem op het platform. Ook het bedrijf dat de zogenoemde blowout preventer leverde is voor de rechter gedaagd. De installatie had na de ontploffing de oliebron moeten afsluiten, maar dat gebeurde niet. BP wil dat beide bedrijven gaan meebetalen aan het herstelwerk. In Libië zijn twee westerse fotojournalisten omgekomen door mortiervuur. Dat gebeurde bij Misrata. Gisteravond overleed de Britse fotograaf Tim Hetherington. Zijn Amerikaanse collega Chris Huntross raakte bij de aanval zwaar gewond en bezweek enkele uren later. Bij Misrata wordt al maanden hevig gevochten. Opstandelingen hebben de stad in handen en troepen van Gaddafi proberen die weer in te nemen. In Overijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVD'er Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. Zijn cv blijkt niet te kloppen. Volgens RTV Oost stonden er twee hbo-opleidingen op het cv van de politicus. Maar bleken dat interne bedrijfscursussen te zijn. Klaassen was sinds 2003 provinciebestuurder. De Spaanse voetbalbeker de Copa del Rey is gewonnen door Real Madrid. FC Barcelona werd in Valencia met 1-0 verslagen. Dat gebeurde in de verlenging. In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. In de 103e minuut kopte Cristiano Ronaldo het winnende doelpunt binnen. Het weer is helder, 8 graden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Maar smiddags wel wat stapelwolken. Mogelijk ontstaat hieruit in het zuiden een bui: het wordt 20 graden aan zee, 25 graden in het oosten. Dit was de.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 I Take me back. Oh, oh,